Toen ik vorig jaar voor het Eerste Algemene... dacht ik dat de financiën, ondanks een aantal zorgpunten... nog redelijk op orde waren. Bij de behandeling van de voorjaarsnota was ik al een stuk minder positief. Er was een tekort van 8 ton ontstaan. En naar mijn idee moesten we alle zeilen bijzetten... om onze uitgaven op orde te brengen. En nu, in tegenstelling tot mijn aard, kan ik niet anders zeggen dan dat ik ronduit negatief ben gestemd over de financiële situatie in Zandvoort. Voor ons, begroting 2013. Prachtig boekwerk, niet meer waard. Op 16 oktober jongstleden namelijk heeft het college medegedeeld... dat er nog eens een tekort van 1,2 miljoen euro is. Dat is toch wel heel erg veel geld. En dat heeft gevolgen niet alleen voor dit jaar maar ook voor het jaar 2013 en de meerjarenraming. En daarom laat ik deze begroting nu even links liggen... en zal ik u uitleggen wat er naar de mening van de VVD moet gebeuren... om ons huishoudboekje weer op orde te brengen. We kunnen namelijk simpelweg niet meer uitgeven dan dat we hebben. Ik zal een aantal elementen nader ingaan... die betrekking hebben op dat huishoudboekje... Dat betreft betrekking uiteraard op de uitgaven en punten waar we kunnen bezuinigen, op de inkomsten, op onze investeringen, maar ook op het sparen. En tot slot zal ik ingaan op het verdere proces. Als je het hebt over bezuinigingen, dan kom ik voor een deel terug op wat ik bij de voorjaarsnota ook heb gezegd. Want bij de behandeling van de voorjaarsnota en ook nadien... heb ik al een aantal keer aangegeven dat er bezuinigd moet worden op subsidies... en dat we tot herziening van het subsidiebeleid moeten komen. Om tot een dergelijke herziening te kunnen komen... moet je eerst een overzicht hebben van de subsidieontvangers. Met welk doel dat geld wordt gegeven en waar het geld nou precies aan besteed wordt. Toen ik echter vroeg naar een dergelijk overzicht... bleek dat het college dat niet kon geven... Zeer recent heeft de Rekenkamer ook een quickscan van het subsidiebeleid gedaan. In die quickscan wordt bevestigd wat de VVD al langer vermoedde. De doelstellingen van de subsidies zijn veel te abstract. Er wordt geen aandacht geschonken aan de met de subsidie bereikte effecten. De in de begroting opgenomen bedragen stroken niet meer met de bedragen die worden uitgekeerd. En er is te weinig samenhang tussen de subsidies. Dit moet anders. Niet langer met de kaasgave eroverheen, geen dubbelingen meer... maar komen tot een herziening van de subsidieuitgaven op alle terreinen. Uit de quickscan, maar ook uit deze begroting... blijkt dat als de subsidieontvanger in het voorgaande jaar minder heeft... en ontvangen, het jaar erop, wat meer krijgt. Maar ik denk, als de subsidieontvanger heeft aangetoond dat hij met minder toe kan... dan heeft hij het jaar erop toch niet meer nodig... In het voorjaar heb ik verder het voorbeeld van de bibliotheek genoemd. De punten die ik toen aanhaalde gelden nog steeds. De bibliotheek kost ons jaarlijks bijna 650.000 euro, terwijl nog geen 1 op de 5 Standorts lid is en we in een tijd van e-books en digitale media leven. Los daarvan gaat de bibliotheek fuseren. Dit zou toch een aantal financiële voordelen met zich moeten brengen. Het hetgeen mij versterkt in de conclusie dat de subsidie van de bibliotheek omlaag kan. Een tweede punt is de wet maatschappelijke ondersteuning. In de volksmond ook wel bekend als de WMO. Het tekort van die 1,2 miljoen dat ik eerder aanhaalde... is voor een deel ontstaan in de voorzieningen... die op grond van de wet maatschappelijke ondersteuning, de WMO, worden uitgekeerd. Dit is een terrein waarop we op dit moment meer uitgeven... dan we ervoor hebben begroot. Het gaat onder meer over de huishoudelijke hulp en het collectieve voer. Deze voorzieningen zijn voor een deel van de bevolking noodzakelijk. Maar er zijn ook legio-voorbeelden dat de grenzen overschreden worden. Denk aan iemand die voor honderden euro's per maand gebruik maakt... van collectief vervoer en niet alleen voor medische doeleinden... Denk aan iemand die jarenlang zelf een werkster betaalt... maar deze hulp vervolgens vergoed krijgt via de WMO. Ook kunnen bepaalde WMO-regelingen versoberd worden. Waarom na vijf jaar een nieuwe scootmobiel... als die oude nog prima functioneert? En op dit moment lijken veel van die WMO-regelingen... open-eindregelingen. En de enige voorwaarde is dat je een indexatie hebt. Of een indicatie. En zeker gelet op de misstanden die op dit terrein plaatsvinden... is het zaak om er tot een herziening te komen... en nadere voorwaarden te stellen aan deze regelingen. Want het kan niet zo zijn dat het door misstanden het systeem kapot gaat. Ook wil ik graag in dit verband stilstaan bij de stresstest... die een aantal weken geleden besproken is. Daaruit blijkt dat de gemeente Zandvoort... ten opzichte van andere vergelijkbare gemeenten meer geld uitgeeft aan het algemeen bestuur... de ruimtelijke ordening en de veiligheid. En hoewel het college ten aanzien van de uitgaven van het algemeen bestuur... die op dit moment, nou ja, blijkens die stresstijd, 1,4 miljoen meer zijn dan andere gemeenten uitgaven... het college geeft aan dat die vergelijking niet juist is... En dat, omdat het anders wordt weergegeven... Maar toch blijven dan de verschillen op het terrein van ruimtelijke ordening en veiligheid ontstaan. En ook daar moeten wij ons verantwoordelijkheid nemen... en kijken of die cijfers inderdaad actueel zijn. En of we daar nog kunnen besparen. Kortom, subsidies, WMO, stresstest, dat zijn in eerste instantie speerpunten waar we op ons moeten richten. Ook wil ik stilstaan bij de inkomsten. Want dat we er nu slecht voor staan heeft niet alleen te maken met de uitgaven die we te veel doen. Het heeft ook te maken met de tegenvallende inkomsten. En die hebben voor een deel te maken met de ontwikkelingen op rijksniveau... maar ook met het feit dat er gewoon nog steeds een economische crisis is. Het is met andere woorden zwaar weer in Nederland. En de opklaringen zijn nog niet in zicht... Daardoor hebben wij een tegenvallende opbrengst van de toeristenbelasting... is de grond minder waard en zijn er minder lezers ontvangen... omdat er minder bouwaanvragen worden gedaan. Dat wil echter niet zeggen dat we niets kunnen doen om die inkomsten te beïnvloeden. Er moet juist alles aan gedaan worden om de draagvlak en grondslag te genereren... om inkomsten te behouden. Als voorbeeld noem ik de bestemmingsplannen. Als deze niet voor 1 juli op orde zijn... Dan mogen we überhaupt geen lezers meer hebben. Kan invloed hebben op onze inkomsten. Verder betekent het ook dat je blijft investeren in het toerisme en de economie. Wat wethouder Girls ons zojuist ook aangaf. Ik kom hier straks verder op terug. Ik... Mevrouw Vrij, ik ga u toch helpen? Ja, dat is goed. U zit op bijna acht minuten. Oh, dan ga ik heel snel op ronden. Dus u heeft nog een minuut. Ik uh, dank u voorzitter. Ik hecht eraan om in dit verband ook de inkomsten van de OZB te noemen. Het standpunt van de VVD is wat dat betreft niet gewijzigd. We vinden het niet redelijk om deze lasten nu structureel te verhogen... terwijl er tegelijkertijd structureel meer wordt uitgegeven dan er binnenkomt. De oplossing voor het laatste is om eerst te kijken naar de uitgaven... zoals ik zojuist heb betoogd. Ander punt, investeren. Investeren als het zwaar weer is... Investeren als er zoveel tekort komen? Ja, juist. Dat is anticyclisch denken. Bij de voorjaarsnota heb ik aangegeven dat we ondanks het feit dat het moeilijke tijden zijn, moeten blijven investeren. We moeten ervoor zorgen dat het aantrekkelijk blijft voor bewoners en toeristen. Door niet verder te korten op de VVV, door verder te bouwen aan Deltaplan toerisme, door geen belemmeringen op te werpen. En ten aanzien van groen en wegen is er ook nog een ondergrens bereikt. Een dorp zonder bloembakken of slecht onderhouden groen... is zowel voor bewoners als bezoekers niet aantrekkelijk... en bovendien slecht voor de waarde van de huizen. En ook moeten we op punten sparen. Bijvoorbeeld voor de grondexploitaties. De waarden die daarin zijn opgenomen zijn niet altijd representatief meer. Nou, ik wil besluiten eigenlijk met hoe we nu verder gaan. Want u zult in de loop van mijn betoog hebben gemerkt... Dat ik niet te veel heb gezegd en dat ik niet positief ben. En toch ben ik op dit moment van plan om de begroting vast te stellen. En, we, ja, en dit lijkt niet met elkaar te rijmen. En, en daarom wil ik u uitleggen waarom. Heel kort graag, mevrouw. Ja, een van de redenen is technisch. Op grond van de gemeente moet het college voor 15 november een door de raad vastgestelde begroting aan de provincie sturen. Of die cijfers representatief zijn of niet, dat lijkt minder van aan, belangrijk. Maar als de begroting niet aangenomen zou worden... hebben wij niet alleen een financiële crisis, maar ook een bestuurlijke. En tijdens de bestuurlijke crisis worden we financieel helemaal niet op orde gebracht. En daarnaast vind ik dat je in een politieke arena... eerst een gele kaart moet afgeven en niet meteen een rode... Het college dient mijn woorden dan ook op te vatten als een laatste kans om de financiën op orde te brengen. Het is een formele waarschuwing. Ik besef dat hier tijd mee gemoeid is. En daarom dient u volgende maand te komen met een plan van aanpak... en bij de behandeling van de voorjaarsnota in 2013 concrete voorstellen te presenteren... om die financiën op orde te brengen. Ik zal hier later ook een motie over indienen... Al wat ik tot nu gezegd heb, heb ik gezegd vanuit de visie dat het huishoudboekje van Zandvoort op orde moet komen. Daar ligt nu de absolute prioriteit en de VVD heeft voldoende handvatten aangereikt om dat ook te realiseren. Ik dank u. Dank u wel mevrouw Verij. Meneer Simons, fractie van de Oudere Partij Zandvoort. Dames en heren, meneer Simons heeft het woord. Dank u voorzitter. Dames en heren, de programbegroting 2013 van de gemeente Zandvoort... ligt voor ter besluitvorming. En in een breder perspectief bezien is in 2011 met de voorjaarsnota... en de begroting 2012 uh, dit jaar de voorjaarsnota... een trend ingezet van verlagen, halveren of schrappen van voorzieningen en subsidies... om de programbegroting sluitend te krijgen. Nog afgezien van het feit dat OPZ-Falikant... tegen een dergelijke kaarsgaafmethode is... en gelukkig hoorde ik daarnet van onze voorgangster dat ook al noemen... en zich daartegen toen ook uitgesproken heeft... blijken de getroffen maatregelen niet het gewenste resultaat op te leveren. Voor zover nu bekend is er op de begroting 2013 een tekort van maar liefst 305... Euro. De meerjarenraming tot 2016 is eveneens negatief. Er zullen dan ook opnieuw bezuinigingen worden voorgesteld om de begrotingen weer sluitend te krijgen. Het beeld dat uit deze en voorgaande begrotingen opdoemt, is dat van een gemeente die langzaam maar zeker de mogelijkheid verliest om de zaken die gedaan moeten worden daadwerkelijk te kunnen realiseren. Eenvoudigweg omdat er geen of onvoldoende middelen zijn om de kosten daarvan te kunnen betalen. Er wordt nu onder meer financiële ruimte gecreëerd door geplande vervangingen en onderhoud van nog verder vooruit te schrijven. De consequentie daarvan is dat er in de toekomst extra middelen nodig zijn om naast de geplande ook de uitgebreide investeringen te kunnen doen. Waar die middelen vandaan moeten komen is onduidelijk en dus wordt er naar onze mening een ongedekte claim op de toekomst gelegd. Zo manoeuvreert Zandvoort zich in positie... waarmee meer kosten door extra onderhoud, uitval van materieel... en eventueel afsprakelijkheid wegens nalatigheid te verwachten zijn. Ook wanneer dat niet langer uitgesteld kan worden... zijn er inmiddels onvoldoende inkomsten om nu en op termijn... vervangingen en onderhoud te bekosteren. Wij vinden dat onverantwoord en wensen daarvoor geen verantwoordelijkheid te nemen. Het feit dat er onvoldoende middelen zijn wordt versterkt door bezuinigingen van het Rijk op de uitkeringen... die wij en andere gemeenten via het gemeentefonds ontvangen. Minder inkomsten in combinatie met sterk stijgende kosten... voor het uitvoeren van wettelijke taken... leiden tot structurele tekorten op de begroting. Zie hiervoor ook de recente brieven van wethouder Tonen... waarin voor dit boekjaar nog aanzienlijke kostenstijgingen... voor onder de WMO-wet vallende posten worden aangekondigd. En de brief van 16 oktober jongsleden, waarin het college notabene voor dit jaar... nog een onvoorzien structureel tekort... tussen 0,8 en 1,2 miljoen euro aankondigt. Voorzitter, over de financiële positie van onze gemeente gesproken. Deze is recentelijk onderzocht door de BMC-groep... en toegespitst op een financiële stresstest. Het beeld dat hieruit voor Zandvoort naar voren komt, is helder. In toenemende mate zullen vanaf... 2013 de lasten hoger zijn dan de baten. Verder wijst de stresstest met vergelijkbare gemeenten onder meer uit... ten eerste dat Zandvoort aan algemeen bestuur circa 1,4 miljoen euro meer uitgeeft... punt 2 dat Zandvoort aan openbare orde en veiligheid... circa 0,6 miljoen euro meer uitgeeft aan brandweer en rampenbestrijding... punt 3 dat Zandvoort voor onderhoud aan wegen straten en pleinen circa 1,2 miljoen euro meer uitgeeft. Ten vierde dat Zandvoort aan ruimtelijke ordening en volkshuisvesting... 1,3 miljoen euro uitgeeft. De stresstest bevestigt dat Zandvoort een erg hoge schuld heeft... dat het creëren van budgetaire ruimte door het aanpassen van afschrijvingstermijnen... niet mogelijk is en er dus alleen voor het aflossen van schulden... budgetaire ruimte kan worden geschapen. Het is duidelijk dat er na de kabinetsformatie nog aanzienlijke extra last op de gemeenten zullen afkomen. Op is het dan ook vermenigd dat als gevolg van de impact die dit alles op de financiële positie van onze gemeente zal hebben, er een spoedige en fundamentele herziening op de staat van de gemeente Zandvoort noodzakelijk is. Voorzitter, vanwege de sinds de datum van opstelling van de begroting 2013... opgetreden wijzigingen, de recent ontvangen brieven van het college... en de besluiten die een nieuwe regeling weliswaar nog moet nemen... maar die zeker ook gevolgen zullen hebben voor de begroting 2013... zal naar onze mening niet de voorliggende begroting... maar de, bepaal, de najaarsnota bepalend zijn voor de aanvullende maatregelen... die Zandvoort noodgedwongen voor 2013 en de volgende jaren zal moeten nemen. Gezien de mate waarin de uit, het uitgavenniveau van de gemeente Zandvoort... van vergelijkbare gemeenten afwijkt... op de eerder genoemde vier beleidsvelden... geeft Zandvoort in totaal 4,5 miljoen euro meer uit... is een spoedige herbezinning ter zake... even noodzakelijk als onontkoombaar. Dat gaat echter veel verder dan het sluitend maken van de begroting en betreft visievorming op de inrichting, effectiviteit, omvang en soort organisatie in Zandvoort... als mede op het al dan niet zelf blijven uitvoeren van taken... bij vervolg, de wijze en mate van samenwerking met andere gemeenten. Voorzitter, daarover is het volgens OPZ noodzakelijk... dat er door raad en college spoedig een marsroute wordt uitgezet... om tot een allesomvattende en probleemoplossende strategie te komen... en deze te vertalen in een plan van aanpak... Dit betreft een zo wezenlijke aangelegenheid dat raad en college daarin gezamenlijk moeten optrekken om samen tot visievorming en besluitvorming te komen. Een proces dat naar ons oordeel op zeer korte termijn moet beginnen en waarvoor wij met voorrang voorstellen verwachten van het college. Verder achten wij het onwenselijk dat als gevolg van bekende en nog te verwachten tegenvallers er in 2013 of in de jaren daarna nog meer op het maatschappelijke voorzieningenniveau... zou worden gekort. Dit omdat wij mij nog verder... en in te grote mate zou worden bezuinigd... op het wezenlijke van een samenleving... en dat wil zeggen geschiedenis, cultuur, ontplooiing... verenigingsleven, sport, etc. Aangezien het standpunt van OPZ... Fundamenteel afwijkt van de lijn die de coalitiepartij en het college tot nu toe hebben gevolgd, kunnen wij om redenen als hiervoor uiteengezet en net zoals bij de voorjaarsnota is gebeurd, de begroting 2013 niet goedkeuren. Eenvoudigweg omdat wij het daarin opgenomen beleid niet onderschrijven en daarvoor geen verantwoordelijkheid wensen te nemen. Niemand en niet te min niettemin, zijn wij bereid om constructief bij te dragen aan de in onze wogen noodzakelijke herbezinning op gemeentelijke taken, als mede op de inrichting, effectiviteit, omvang en soort van ambtelijke organisatie in Zandvoort. Ten slotte, voorzitter, wil onze fractie van deze gelegenheid gebruik maken om alle medewerkers van de ambtelijke organisatie te danken voor hun inzet, ten behoeve van inwoners en gemeentebestuur, met name de financiële medewerkers die alle gegevens hebben vertaald in cijfers en invloeden daarvan op de te verwachten resultaten. Dank voor uw aandacht namens OPZ. Dank u wel meneer Simons. Wij gaan verder met meneer De Rode van het CDA en ik ben het net vergeten te vragen, maar wilt u tussentijds een signaal, één minuut signaal of geen? Dan weet ik het wel. Meneer de Rode. Geachte aanwezigen en luisteraars. Er dienen nu structurele oplossingen te worden gezocht voor de begroting voor de komende jaren. Vorig jaar gaf de fractie van het CDA onder andere aan dat het aanpassen van het ambitieniveau noodzakelijk is. En daarnaast deden we het college een voorstel omtrent de beleidsagenda. Naar onze mening dient de beleidsagenda gelijktijdig met de begroting te worden besproken en te worden vastgesteld. Wellicht leidt dit tot een herijking van de beleidsagenda die gebaseerd is op meer realiteitszin, zeker gezien onze financiële mogelijkheden en de beschikbare capaciteit. Het is nu de hoogste tijd om ervoor te zorgen dat onze schulden niet verder oplopen en de rekening hiervan niet wordt neergelegd in de toekomst, maar de problemen nu aanpakken, zodat het huishoudboekje de komende jaren op orde komt. Het CDA kiest niet voor een lastenverzwaring van de Zandvoortse burger, maar zoekt de besparingen in beleid door slimmer om te gaan met het beschikbare geld. Het CDA vindt de ontwikkeling vanuit het nieuwe kabinet rondom de gemeentegrootte en de financiële gevolgen voor gezinnen zorgelijk. Het CDA ziet niets, niets zitten in een verplichte fusie opgelegd vanuit Den Haag. Bij de behandeling van de voorjaarsnota juli Jongsleden heeft het CDA denkrichting aan het college meegegeven om te komen tot structurele bezuinigingen. Het CDA wil het schuldenniveau verlagen door het verkopen van onder andere het voormalige Mariësschool, de voormalige bibliotheek en het samenvoegen van schoolaccommodaties. Besparingen op de organisatie door slimmer, efficiënter en kostenbesparend te werken. Uitwerkingen van nieuw beleid en investeringen meer gericht op besparingen en het behalen van efficiëntieslagen. Minder regelgeving en minder bureaucratie. Er dient nieuw beleid voor oud beleid te worden ingevoerd. Een betere debiteurenbewaking en het subsidiebeleid onder loep nemen. Het CDA ziet bovenstaanden, van bovenstaande nog weinig terugkomen te in de begroting. En het wordt nu echt tijd om grote stappen te zetten die direct effect hebben. Geen ...kruimelwerk aanpakken, maar op zoek gaan naar structurele oplossingen. Hoe willen we dat bereiken? Geen tweede uitdrukpost voor de brandweer in het centrum. De school, die gehuisvest is op dit moment in de voormalig gereformeerde kerk... ...per 2014 inbedden in de bestaande schoolaccommodaties. Projectkosten niet meer laten drukken op de normale exploitatie. Overlapping in subsidies tegengaan... Herijking openbare bibliotheek, maximaliseren en bijstellen van de, van de bijdrage. Eventueel het verzelfstandigen van, van het Zandvoortsmuseum. Meer werken met vrijwilligers bij de bibliotheek en het Zandvoortsmuseum. En subsidie van de VVV, product Zandvoort, maximaliseren en anders invullen. Daar kom ik later op terug. In het voorjaar van 2012 heeft het CDA een initiatiefraadsvoorstel ingediend... over de situatie in de blauwe tram. We maken ons nog steeds... Grote zorgen over deze multifunctionele ruimte. We moeten nog steeds constateren dat deze ruimte nog niet een optimale locatie is... voor het Zandvoorts verenigingsleven. We zien graag het voorstel van het college tegemoet... waarin er duidelijk oplossingen aan de raad worden voorgelegd... in de lijn van het initiatiefraadsvoorstel en de motie van 12 december 2006 van het CDA. We willen ervoor zorgen dat er een multifunctionele ruimte komt dat geschikt is voor het Zandvoorts verenigingsleven. Als dit niet kan worden gerealiseerd in de blauwe tram... dienen we in het belang van de verenigingen te zoeken naar een alternatief. De bibliotheek. Naast de openbare bibliotheek zien we een positieve ontwikkeling... op het gebied van de brede schoolbibliotheken in Zandvoort. We mogen misschien niet praten over drie verschillende bibliotheken... maar het wekt wel de indruk. Hoe moeten we hiermee omgaan? Moet er volgend jaar niet worden onderzocht... of er een herijking op de openbare bibliotheek moet plaatsvinden, zeker nu een versnelde fusie wordt voorgesteld tussen Duinland en Haarlem. Het CDA is geen tegenstander van de bibliotheek... en ziet zeker een meerwaarde hiervoor in onze samenleving... maar naast het lenen van boeken probeert de openbare bibliotheek meer bezoekers te trekken... door het geven van cursussen en lezingen... terwijl deze al gegeven worden door andere gesubsidieerde organisaties in Zandvoort. We moeten niet twee organisaties subsidiëren die hetzelfde doen in het Zandvoort... maar misschien moeten deze organisaties hun krachten bundelen en de dubbelfunctie tegen te gaan. De toekomst voor de Zandvoortse scholen. De fractie van het CDA heeft al meerdere malen stilgestaan bij de toekomst van de Zandvoortse scholen... Ons inziens zou de toekomstvisie gericht moeten zijn op een kostenbesparing en een efficiënt gebruik maken van de beschikbare ruimte. We willen alvast het college meegeven om de school voor volgend jaar in te bedden in de bestaande accommodatie. We vinden, het ook, het, we vinden ook dat het college moet wachten op de toekomstvisie voordat er bijvoorbeeld al de kosten worden opgenomen voor ver- of nieuwbouw van de Orense school in deze begroting. Het komende jaar moet er meer duidelijkheid komen voor het Zandvoorts Museum. Wat gaan we hier nou mee doen? De fractie uh, zou graag willen dat het museum wordt betrokken bij de bezuinigingsoperatie. En dat er wordt nagedacht over een andere opzet en beheer van personeel. Naar onze mening zijn er veel cultuurhistorische verenigingen die we kunnen betrekken bij het museum. En wellicht kunnen deze vrijwilligers van het museum beheren. Zodat het een museum wordt dat leeft. Toerisme en economie. Het toerisme is ontzettend belangrijk voor onze gemeente. Veel inwoners leven van de inkomsten van toeristen. Het product Zandvoort dient goed op de kaart te worden gehouden. Gelukkig heeft het college ervoor gekozen om de parkeertarieven niet te verhogen. Maar ook op het product Zandvoort moeten we op zoek naar kostenbesparingen. Naar onze mening moeten we als gemeente alleen faciliteren aan deze sector. De VVV Zandvoort moet naar ons idee de trekker worden van het Deltaplan toerisme. Dat geeft in de gemeentelijke organisatie een kostenbesparing. En dat geeft de VVV-organisatie meer ruimte op het product Zandvoort. Het beleid dient in het veld te worden gemaakt. En de gemeente kan middels goede prestatieafspraken het beleid faciliteren. Want vanuit de gemeente zijn we al ruim twee jaar bezig het beleid op papier te krijgen. Is dit efficiënt? Volgens ons kunnen we hiermee de gemeentelijke investeringen op een andere manier inzetten. En de taken neerleggen bij de VVV. De kwaliteit van onze woon- en leefomgeving behouden en verbeteren moet een speerpunt blijven van het college. We vinden dat we veel zorg moeten besteden aan het onderhoud en het aanplanten voor groen in onze gemeente. Groen heeft een belangrijke toeristische uitstraling. Laat groen niet verloederen. Het CDA maakt zich zorgen over de positie van de woningbouwvereniging in onze gemeente. Het college moet in de nieuwe prestatieafspraken ervoor zorgen... dat er voldoende sociale huurwoningen beschikbaar blijven voor de Zandvoorters. Het college zal duidelijk afspraken moeten maken met de woningbouwvereniging en erop wijzen... dat er voldoende huurwoningen beschikbaar blijven voor jongeren en ouderen uit Zandvoort. Het financiële gewin van de woningbouwvereniging is wat ons betreft... ondergeschikt aan de belangen van de Zandvoortse huurders. We zouden graag willen dat het college ook de kosten... voor de verplichte parkeerplaats in het LDC garage bespreekt... met de desbetreffende woningbouwvereniging. We hopen dat het bovenstaande bijdrage kan leveren aan de beraadslaging van de begroting... en willen de organisatie, het college en de collega-raadsleden... alvast bedanken voor hun inzet... en hopen verder op een constructieve vergadering. Ik dank u. Dank u wel, meneer De Rode. Dan gaan we nu verder met de Partij van de Arbeid, meneer Stammes. <tie> Wilt u gebruik maken van een hulplijn, meneer Stammers? Ik of... denk niet dat het Ik heb meerdere dat eerder horen zeggen. Ja, dat weet ik. Gaat u gang. Misschien lukt het dit keer wel. Maar u bent erg, u bent erg uh, rekbaar, heb ik begrepen. Voorzitter. Ik zal het beleid veranderen. Laat ik beginnen met een woord van dank aan alle medewerkers voor hun inzet ten behoeve van van inwoners, bezoekers en de gemeenteraad en in het bijzonder diegenen die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van deze begroting. En zoveel sterkte wensen bij de volgende. De begroting die thans voor ons ligt is sluitend. Of anders gezegd, zal sluitend zijn als de raad akkoord gaat met de door het college voorgestelde dekkingsvoorstellen. Dekkingsvoorstellen die noodzakelijk zijn omdat de gemeente Zandvoort, net als de rest van Nederland, in zwaar weer is terechtgekomen. We zijn en worden onder andere geconfronteerd met kortingen vanuit het gemeentefonds... die voortvloeien uit een regeringsbeleid dat onder invloed van de crisis... tot op heden nog weinig zekerheid biedt over toekomstige financiële maatregelen. En de enige echte zekerheid is dat de prijs voor dit wereldwijde financieel debakel uiteindelijk ook door de burger betaald zal gaan worden. Terugkeren naar onze eigen kleine gemeente zien we dat wij ook te maken hebben met tegenvallende eigen opbrengsten. Opbrengsten die niet het begrote bedrag hebben opgebracht. En bij de Partij van de Arbeid reist de vraag... of deze tegenvallers het gevolg zijn van de crisis... of simpelweg van een rooskleurig begroten van deze producten. Met andere woorden, rekent het gemeentebestuur... zich in een aantal gevallen niet te rijk... en moet er voortaan op een aantal producten... niet voorzichtiger begroot gaan worden... Graag een reactie van het college. En voorzitter, nu we het toch over de inkomsten hebben, het volgende. Eerder dit jaar heeft de Raad kennis genomen van de uitgevoerde financiële stresstest. Een onderzoek naar de financiële positie van de gemeente Zandvoort. En uit dit onderzoek is gebleken dat Zandvoort, en ik kan het niet anders benoemen, inkomsten laat liggen. Zo is gebleken dat wij voor wat betreft de OZB zeker aan de lage kant zitten. En volgens de door het Rijk gehanteerde norm laat Zandvoort ruim 1 miljoen euro aan ruimte liggen. En de Partij van de Arbeid roept het college op om met voorstellen te komen die deze achterstandspositie doen wegnemen. Buiten het genereren van voldoende inkomsten is het voor de Partij van de Arbeid vanzelfsprekend dat het ook de taak is van het gemeentebestuur om uitgaven binnen de perken te houden. Wij constateren dat deze vanzelfsprekendheid gelukkig ook bij het college leeft. Voorzitter, het college spreekt in haar inleiding over het oog van de storm waarin wij ons zouden bevinden. En dat betekent dus eigenlijk niets anders dan dat de rest van deze storm nog moet komen. En er is dus nog geen enkele zekerheid over de gevolgen hiervan. En in dat licht bezien is de mededeling in uw inleiding, en ik citeer... met de tot 2014 gevolgde methodiek... hoeft er geen beroep te worden gedaan op de algemene reserves... waardoor onze reservepositie geen geweld aangedaan hoeft te worden... of ze zacht gezegd nogal prematuur te noemen. Zeker ook in het licht van de mededelingen die nu al aan de raad gedaan zijn... over nieuwe tegenvallers die onder andere bestaan... uit stijgende kosten in de sociale dienstverlening de voorzitter, één van deze stijgingen heeft ons meer dan verbaasd. Het betreft hier het collectief vervoer voor ouderen en gehandicapten. Hier is sprake van een stijging van bijna drie ton sinds 2010. Van 409.000 naar 718.000 euro. De Partij van de Arbeid roept het college op om onderzoek te doen naar de oorzaak hiervan. Graag uw reactie hierop. Voor de Partij van de Arbeid is het vanzelfsprekend. Dat er alles aangedaan blijft worden om die mensen te ondersteunen waarvoor het te moeilijk wordt om zelfstandig mee te kunnen doen aan onze samenleving. En dat er geld voor nodig is, staat buiten kijf. Maar het geld dat hiervoor beschikbaar komt, dient dan ook uitsluitend bij die groep terecht te komen. En niet bij mensen die nog wel degelijk mogelijkheden hebben, maar simpelweg een beroep doen op maatschappelijke ondersteuning vanuit de gedachte dat ze hier recht op hebben. De gemeente Zandvoort kent vele maatschappelijke subsidies. Ook hierop moet worden bezuinigd. En dat wordt in een aantal gevallen ook reeds gedaan. Gelet op de vele 10% taakstellingen. En toch ontkomen wij er niet aan om ons ook voor de komende jaren te gaan bezinnen... over de wijze waarop wij met het honoreren van subsidieaanvragen om moeten gaan. De Partij van de Arbeid zal een motie indienen waarin ze het college... Op ...oproept om een traject bezuinigen met beleid te starten. Dit naar het voorbeeld van de gemeente Permanent... ...waar een dergelijk tra traject met succes is afgerond... ...in samenspraak met alle maatschappelijke partners. Ook een hele mooie oefening in participatie lijkt ons. Ondanks de crisis staat Zandvoort gelukkig niet stil. Fase 2 van het LDC is ingegaan... ...en kan nu alle bezwaarprocedures zijn afgelopen zijn doorgang vinden... En hopelijk gebeurt dit verder zonder vertragingen... zodat de overlast die deze bouwput voor de omwonenden met zich meebrengt... zo snel mogelijk tot een einde komt. Met genoegen constateren wij dat er op een meer nuchtere en efficiëntere wijze gekeken wordt... naar de mogelijkheden tot ontwikkeling van het gebied rond de middenboulevard. En het is goed om te zien dat er ondernemers zijn die willen investeren in de Zandvoortse toekomst. En toch blijft voorzichtigheid geboden... Zandvoort kan zich geen grote tegenvallers meer veroorloven. Voorzitter, in het nieuwe regeerakkoord wordt er al een voorschot genomen op schaalvergroting. En of wij in de toekomst nu werkelijk weer die discussie moeten gaan voeren over fusies met andere gemeenten is echter nog lang niet duidelijk. De Partij van de Arbeid is van mening dat intensieve samenwerking tussen gemeenten noodzakelijk is om de uitvoering van... ...van de sociale zekerheid zoveel mogelijk in stand te houden. En dit betekent dat er meer dan ooit... ...samenwerking gezocht moet worden met omliggende gemeenten. Gebleken is in de afgelopen tijd dat de animo, animo tot samenwerking... ...in deze regio niet altijd even groot is. Maar dat mag geen reden zijn om pogingen daartoe te staken. De Partij van de Arbeid verzoekt dit college met klem... ...de uiterste inspanningen hiervoor te blijven doen. Graag uw reactie. Voorzitter, tot slot... Terwijl wij hier bezig zijn met het gemeentelijk huishoudboekje op orde te krijgen... zijn er overal in Zandvoort mensen vaak wanhopig bezig hun eigen bestaan op de rails te houden. Zonder algemene reserves, voorzitter. Mensen die het risico lopen om echt sociaal kwetsbaar te worden. En mensen die dat al zijn. Voor de Partij van de Arbeid blijft voorop staan... Dat er in deze gemeente werkelijk alles aangedaan moet worden om deze zandvoorters de ondersteuning te geven die zij nodig hebben. Ik dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Stannis. Dan zijn we nu aangekomen bij gemeentebelangen Zandvoort. Meneer Demmers. U tussentijds een signaal van mij, meneer Demmers? Ja, mij kennen. Heb ik wel een signaal nodig? Zal ik, het... <laughs> Zal ik dat op de menu doen? Ik waardeer uw uh, zelfkennis. <laughs> ja. Dank u wel, dames en heren, geachte aanwezige luisteraars. Uh, wij, GBZ, die staan voor een uh, voorspelbaar lokaal bestuur. GBZ wil graag een uitdaging. ...uitlegbaar lokaal bestuur. Waarbij het bestuur... ...zich aan de eigen regels houdt. En haar eigen afspraken. En de macht niet willekeurig gebruikt. Waar de inwoners... ...zich tijdig op de hoogte... ...hebben kunnen stellen... ...van de regels... ...en hun gedrag daarop op kunnen afstemmen. En hier horen... ...voorspelbare procedures bij... ...ter besluitvorming... ...die transparant, betrouwbaar en controleerbaar zijn, zie het abonnement van de VVD zojuist. GBZ die vindt dat het bestuur in onvoldoende mate rekening houdt met deze principes. En aangezien dit algemene beschouwingen zijn... gaan we dus niet alleen over geld praten... maar daar begin ik nu na dit eerste stukje wel even mee. Ik wil wel even memoreren dat de meerdere partijen die net aan het woord geweest zijn... Die zeggen dat de kaasschaafmethode niet een juiste methode is. Wij hebben in 2010 als GMZ gezegd, ook op aanraden van het accountantsrapport, doe dat niet. Het is wel gebeurd. En dat geldt eveneens de vragen die wij hadden toen de tijd over de bibliotheek en over de verkeerde kengetallen. Het voortschrijdende. In... Inzicht, ...inzicht bij deze uh, raad, als bij onze collega's... ...dat is dus ongeveer twee jaar. Dat was eigenlijk de inleiding. Is Volgens het coalitieprogramma dient een financieel gezonde huishouding... ...om ambities te kunnen waarmaken. GBZ vindt na bestudering van het rapport van bevindingen en de stresstest... ...dat het streven om in 2014 door middel van besparingen, bezuinigingen en hogere inkomsten... een financiële vooruitgang is te boeken van 2,2 miljoen euro. Zoals aangegeven in het coalitieakkoord. Dat lijkt ons onwaarschijnlijk en niet geloofwaardig... gegeven als ambitie in het akkoord op hoofdlijnen... de lasten voor de inwoners niet te verhogen. Eigenlijk kunnen we nu zeggen dat de ene helft van de raad die zegt we gaan de onroerend zaakbelasting niet verhogen... en de andere helft van de raad die zegt... we gaan het wel verhogen. Aan de ene kant staat de Partij van de Arbeid... aan de andere kant staat de VVD... dus laten we nu gelijk de hele boel maar uit, naar, naar huis sturen... want dat leidt tot niets als we dus zo doorgaan. De coalitie... Die stelt ook te hechten aan de inbreng van alle partijen... dus het lijkt ons ook van GBZ... Maar voor zover het ons betreft is hier niets van te gebleken. Waarbij de prioriteiten gesteld worden... dat de bezuinigingen gedurende deze periode... middels periodiek bijeen te komen werkgroepen gestalte zouden krijgen... is niet veel terechtgekomen. De suggestie van GBZ om een kerntakendiscussie te organiseren... na twee jaar, zegt de Partij van de Arbeid, bezuinigen met beleid... Hè, dat bedoelen we dan eigenlijk... is toen ondu om onduidelijke redenen terzijde geschoven prioriteit 1 dat is natuurlijk het geld want anders kunnen we moties en amendementen ter verbetering van de leefbaarheid hier niet aannemen want we hebben we geen geld voor dus nou is eigenlijk de bedoeling dat we daar mee gaan praten ook als college ondersteunende partijen met de andere partijen maar dat is dus niet gebeurd in een vorig leven heeft wethouder tonen het huidige gevoel van GBZ uitstekend verwoord. Toen als fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Hij vindt, zoals de bestuurstijl en de cultuur prioriteit nummer één, vindt hij een verarming van het democratisch functioneren. De communicatie met het college verloopt stroef. En van politieke discussie op basis van wederzijdse argumenten is al lang geen sprake meer. Het blijkt dat burgemeester en wethouders van onderlinge standpunt of gedragslijn niet op de hoogte zijn. Kortom, het hangt als los zand aan elkaar. Sprak heer Tonen in 1983. GBZ heeft de indruk dat de voorzitter niet de ruimte krijgt om de overige leden van het college naar een verstandig besluit of voorbereiding daarvan te leiden. Wij zijn van mening dat collegeleden, met uitzonderingen daar gelaten. Alleen communiceert met mensen die instemmen. Ze organiseren hun eigen tegenspraak niet. En als die er is, dan wordt die eenvoudig genegeerd. De constatering van de voorzitter, van onze voorzitter. Aan het begin van deze periode. Dat het schuurt en wringt tussen raad en college. Dat was de juiste constatering. De bijeenkomsten georganiseerd om de middels, deze middels sessies te repareren... kunnen moeilijk doel treffen als één collegelid, om wat voor reden dan ook... structureel niet verschijnt. De slogan van de Partij van de Arbeid, samen werk beter... heeft GBZ niet kunnen herkennen... Het ontbreken van een informatieprotocol, het niet proactief informeren doet ons op achterstand staan. Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de coalitiepartijen vaak anders behandeld worden dan wij. Waarbij wij moeten constateren dat belangrijke informatie ons pas op het laatste moment bereikt. Het is een beetje dirigistisch. En intimiderend zouden ze bij de PvdA in Groningen zeggen. En om een klein voorbeeldje te noemen. Wij maken ons ook heel erg zorgen over de financiële situatie. Net als de andere oppositiepartijen. Maar er is wel een aparte avond geweest van het college. Om door coalitieondersteunende partijen voor te lichten over de financiële situatie. Waarom zitten wij er nou niet bij? Wij zijn niet a priori overal tegen. Het is niet uh, tegen elkaar. Het is met elkaar. De structuurvisie. Bij het bestuur wordt wat vastgestelde visies en strategieën die in samenspraak met bewoners tot stand zijn gekomen, tot invulling en realisatie komen. GBZ moet constateren dat deze een aantal jaren geleden gereed gekomen richtsnoeren nog geen resultaten hebben opgeleverd. Het mag niet blijven bij alleen maar mooie gedachten en drukwerk. Wij verwachten richtingen en uitspraken die een realisatie zekerstellen van de economische en ruimtelijke toekomst. Uh, ...van Zandvoort. Vooral de bouwstenen wonen, stedelijk groen... inwonerbetrokkenheid betrokkenheid en meedoen... ...toerisme en economie, het landschap... ...de authentieke en kleinschalige beleving... ...hebben op uitzonderingen eigenlijk te weinig aandacht gehad. Met name noemen we de teleurstellende uitvoering van het LDC... ...de stilstand van het middenboulevardproject... En de conflictueuze situaties met erfpachters, bedrijven, belanghebbenden... in de diverse herstructureringslocaties. Het besef dat iedereen mee moet doen... is naar onze mening niet doorgedrongen bij het bestuur... als het om deze cruciale ga zaken gaat die de toekomst aangaan. En als laatste, één na laatste... wat ik heel belangrijk vind, onder andere wat we besproken en gezien hebben vanavond... Uh met die meneer Slot van de Rekenkamer... adviezen en aanbevelingen... die worden uh, regelmatig niet opgepakt. Of terzijde geschoven. Zonder discussie of terugkoppeling naar de Raad. Ergo, er wordt vaak niks meer van vernomen. Deze adviezen en aanbevelingen kosten geld. De meerwaarde van deze inspanningen... vinden we niet terug in uitgevoerd beleid. Dit is uitermate demotiverend en desastreus... voor het vertrouwen dat men moet verdienen van de samenleving... De verantwoording door raadsleden wordt wel heel erg moeilijk gemaakt als ze het beleid moeten verdedigen. En zichtbaarheid daarvan wordt schier onmogelijk. Het gevolg is een stroom van klachten, brieven, vragen die wantrouwen uitstralen. En verkrante reacties soms van de bestuurders. Een doordacht communicatieplan met scenario's voor diverse gebeurtenissen. Met soms een scheve beeldvorming vanuit het publiek. Die communicatiestrategie die is er niet. De dagelijkse gang van zaken wordt dan beheerst door een snoer van incidenten. En dat versnippert de focus en de voortgang eigenlijk van de hoofdzaken. Meneer Demmers, wilt u afronden? Ja, dat ga ik doen. Ik dacht dat ik, zeven, ik had zeven minuten uitgerekend, voorzitter. Uw tijd loopt door. Nota duurzame energiecentrale gemeentelijke gebouwen. Voorzitter, ik hou ermee op. Dank u wel. Ik dank u voor uw aandacht. Dank u wel. Goed gedaan. Dan gaan wij nu verder met GroenLinks, fractievoorzitter, meneer Babits. Meneer Bavits, zijn u het woord. Dank u wel. Grachten aanwezigen en luisteraars. Um, ja, wat kun je doen hè, als, als, als kleine partij? Behalve uh, proberen te waarschuwen... voor dingen die aan het hart gaan... of waarvan je denkt dat je toch echt heel serieus worden op een bepaald moment. Um, dat hadden we vorig jaar gedaan... Uh, met betrekking tot de financiële situatie. Toen hadden we al geroepen dat het toch nog extra en nog eens extra bezuinigd zou moeten worden. Of voor extra inkomsten en nog eens extra inkomsten gezorgd moeten worden. Linksom of rechtsom hadden we toch echt wel zeg maar, de noodklok geluid voor wat ons betreft. Um, we hebben het gevoel dat um, men ons niet heel serieus nam op dat moment. Want het ging nog wel als je naar de begrotingen keek. Maar nu willen we toch echt wel een beetje de noodklok luiden. En wie het heeft kunnen lezen... Er staat ook echt een klok op en daar staat op hoe laat is het in Zandvoort? Het is vijf voor en dan artikel 12. Het is vijf voor 12 of voor artikel 12. En misschien is het financieel al later, maar GroenLinks heeft niet het vertrouwen dat alle relevante informatie altijd wel op tijd naar ons toekomt. En of het nou. ...opzet is of niet. Het is soms wel de praktijk. We hadden daar vorig jaar al over gewaarschuwd. En we zitten op dit moment per inwoner in de top van de schuldenlast. Je kunt het heel makkelijk opzoeken. We hebben een, een rijtje in Nederland met uh, gemeenten. En als je, er zijn ook gemeenten die schuldenvrij zijn. En dan sta je op 1. En uh, als je het heel slecht doet, sta je op 418. En we staan op 373. En met dat in het achterhoofd is het voor GroenLinks heel moeilijk... om verantwoordelijkheid te nemen voor de begroting. Want er staan nog een paar, enkele, een paar andere negatieve posten in het verschiet. Zoals gaat er een afboeking plaatsvinden op het project Middenboulevard. En zijn er kosten verbonden aan de sanering... of een mogelijke sanering voor het bedrijventerrein Noord. Dus we zien toch echt wel een beetje met angst... De jaarrekening van 2012 tegemoet. Want dan wordt pas echt duidelijk hoe benard het is voor ons. En voor onze kinderen en voor onze kleinkinderen. En zonder echte aanpassingen is het dus. De kans is dan groot dat het echt 12 uur wordt. En dat willen we voorkomen. Ik denk dat het inmiddels duidelijk is dat het alle hens aan dek is wat betreft de financiële positie. Wij kijken nu weer een jaar verder en we willen eigenlijk weer waarschuwen voor twee zaken. Vorig jaar was het de financiën en dit jaar zijn het twee zaken. Ten eerste is het wat ons betreft 5 voor 12 met betrekking tot de volkshuisvesting. Of gewoon het kunnen wonen. Het is namelijk niet zo dat iedereen zich een vrije sectorwoning of een koopwoning kan veroorloven. Iedereen kent wel iemand die in een sociale huurwoning terecht moet. En in het LDC zouden bijvoorbeeld ruim 30 starterswoningen worden gebouwd. Maar die zijn op een of andere manier geschrapt of veel minder geworden. En jongvolwassenen kunnen daardoor in Zandvoort steeds minder een woning in een betaalbare prijsklasse huren. En ja, dat zijn onze neven en nichten en zonen en dochters en misschien wel kleinkinderen. En als de kei dan nog eens sociale woningen af wil stoten naar de vrije sector... is onze vraag, wat kunnen wij... wat kan het college eraan doen... om dat te voorkomen? Volkshuisvesting. Het andere punt wat wij willen benadrukken... is de zelfstandigheid van Zandvoort. Dat, dat klinkt natuurlijk iets dat ver weg is. Het, het zoomt al, al jaren rond uh, in, in Den Haag. Maar stel nou voor... stel nou voor dat ze er in één keer echt vaart mee gaan maken... Wie weet is het dit keer wel echt serieus wat ze in Den Haag besluiten of willen besluiten. Je zal maar een kordate minister treffen in één keer. Het kan, het hoeft niet, maar het kan wel. Wat hebben we dan als tegengeluid? Wat hebben wij als tegenargumenten dat we kunnen zeggen dat wij zelfstandig moeten kunnen blijven? Bestuurskracht wordt lastig om aan te kunnen tonen dat wij veel bestuurskracht hebben getoond in de afgelopen zes jaar. Kunnen we misschien zeggen als argument... we hebben een gezonde financiële positie. Nou, zes jaar geleden wel. En toen waren er ook al plannen voor het samengaan van gemeenten. Nu inmiddels is die financiële positie heel anders. Kunnen we zeggen dat er sprake is van een groot vertrouwen in de lokale politiek... en dat we daarom het beste gewoon zelfstandig kunnen blijven? Als we kijken naar het parkeren, wordt het ook een lastig argument kunnen we stellen dat er sprake is van een succesvol toeristisch beleid. Dat we toch echt zelfstandig moeten blijven... omdat ons, ons, ons toeristisch beleid eh, ons grote successen brengt... en we daardoor dat niet kunnen overlaten aan een groter verband qua gemeente. En ook daar schieten we wellicht wel tekort. We weten nog niet zeker of we het label Quality Coast kunnen behouden... En als je dan kijkt naar alle kosten die gestoken zijn of die gemoeid zijn daarmee, is dat best zonde. Om heel eerlijk te zijn, er zijn twee argumenten: volkshuisvesting en de zelfstandigheid van Zandvoort. En we zouden heel graag een positief geluid willen laten horen. Maar de werkelijkheid is anders. Wij denken dat twee, deze twee zaken heel actueel gaan worden in de komende vier jaar. Misschien niet, maar het zou heel goed kunnen. Is onze samenleving dan om toch met een positieve noot te besluiten? als zelfstandige gemeente zonder curatelen nog te redden? Ja, denk het wel. We hebben spreekwoordelijk nog vijf minuten. En aan een gezond standwoord willen we heel graag meewerken. Maar het lukt alleen met gevoel voor realiteit en wederzijds respect en het willen luisteren als iemand waarschuwt. Ondanks dat heeft GroenLinks nog steeds zin in de toekomst. Dank u wel. Dank u wel, meneer Bavitsch. Dan gaan we nu naar Democraten 66. En de fractievoorzitter, meneer De Vries, heeft het woord. Ik moest even denken wat de afkorting ook was, maar volgens mij klopt die, toch? Ik heb geen acht minuten nodig... In de afgelopen jaren heeft D66 zijn zorg uitgesproken over de staat van baten en lasten van de gemeente Zandvoort. Effectief is er in Zandvoort al jaren sprake van een bovenmatige leencultuur. De facto leent Zandvoort meer dan wat ze kan en mag dragen. En wat blijkt? In de voorliggende begroting wordt opnieuw gevraagd om een machtiging voor een nieuwe lening van 3 miljoen. En als dat al niet vreemd genoeg is... dan is het wel de bijbehorende motivering van het verzoek... op pagina 89 van de programmegroting 2013 onder het kopje... aangaan van geldleningen in 2013, valt te lezen. Ook in 2013 zal de gemeente weer geldleningen aan moeten gaan... ter realisering van haar beleidsvoornemens... Deze vanzelfsprekendheid om geld te lenen om doelstellingen van het college te bereiken stuit ons tegen de borst. En past niet in het huidige tijdsbeeld van het aanhalen van de broekriem en het terugbrengen van het tekort, gefinancierd met leningen. De fractie van D66 vraagt zich af wat ze moet doen om het college nu eens eindelijk te overtuigen dat dit onverantwoord beleid is. En dat, de rekening, dat dit college de rekening uh, doorschuift van dit huidige beleid naar de toekomst. D66 kan zich alleen al om deze reden niet met de programbegroting 2013 verenigen. Maar ook inhoudelijk gezien heeft D66 uh, opmerkingen... Dat, de begroting, uh, dat daar het nodige over de begroting valt op te merken. D66 pleit al jaren voor een heroriëntatie op de gemeentelijke kerntaken... Om, de, om daarmee duidelijkheid te krijgen over al die zaken... waarmee de gemeente zich wel of niet moet en wil bezighouden. En vanzelfsprekend daarbij de impact op de bijbehorende budgetten. Al in 2010 zegde de wethouder toe met de raad hierover van gedachten te willen wisselen. Tot onze grote verbazing sluit het college op pagina 7 onder het kopje in het oog van de storm haar aanbiedingsbrief af, van de begroting af met het voorstel de kerntakendiscussie nu niet te voeren, maar pas na de verkiezingen in 2014. Zodat het inzet kan worden van de verkiezingen en het nieuwe raadsprogramma. De fractie van D66 vraagt zich af in welk oog van welke storm het college precies zit en denkt te zitten. En of men echt denkt dat het in de oog van de storm altijd rustig is. Het is in ieder geval wel gemakkelijker schuilen, moet het college hebben gedacht. Maar, wij, waar, maar waar wij naar buiten kijken en opnieuw een orkaankrachtstorm zien naderen lijkt het alsof het college vervolgens een briefje niet ziet, ziet aankomen. Juist nu levert het sinds 2010 voort, eh, vooruitschuiven van de discussie effectief een achterstand op van ruim drie jaar. Kansen om het koers van het schip te wijzigen en weer uit de storm te leiden. Een periode die het college nu nog eens met anderhalf jaar wil verlengen. D66 vindt dit onverantwoord gedrag voor een college van BNW, van een badplaats. Iedere zwemmer weet dat hij niet in zee moet gaan met een naderende storm. Wij zullen dit college voor 2013, in ieder, met dit college in ieder geval in 2013, niet in zee gaan. Zonder kerndes discussie op dit moment wijzen wij de voorgelegde begroting dan ook zonder meer af. Dank u wel meneer De Vries. En tot slot, Sociaal Zandvoort, meneer Baan. Dank u, voorzitter. Ik blijf uh, op mijn plek zitten... omdat het licht uh, mij irriteert uh, op dat ding. Dus ik uh, doe het uh, van deze kant. Voorzitter, op de eerste plaats wil Sociaal Zandvoort... College Antenaar Apparaat bedanken voor deze begroting. Ook wij krijgen uiteraard een verontrustend gevoel... bij de maatregelen die hier zijn opgesteld. We willen beginnen bij uh, de wethouder van Financiën... We kunnen niet veel zeggen over de begroting. Niemand weet nog precies wat er aan gaat komen met dit nieuwe kabinet. Als ik al hoor dat de volledige ouderenzorg door de gemeentes onder de gemeentes gaat vallen, houd ik mijn hart vast. U bent straks verantwoordelijk voor het hele ouderenbeleid. Rijkere gemeentes kunnen straks misschien betere zorg geven dan minder rijke gemeentes. Hierin mag geen verschil bestaan. Daarom roep ik u alvast op om dit soort zaken in regioverband te gaan regelen als het zover is. Ik ben zeer benieuwd of u hier eigenlijk al een beetje een visie over hebt. De WMO. Ik ga u niet waarschuwen wat er aankomt. U luistert toch niet. Dus ik ga een ander verhaal uh, tegen u vertellen. We krijgen veel klachten over instellingen die huishoudelijke hulp leveren. De meest gehoorde klachten zijn dat de geïndexeerde uren vaak niet ingevuld worden...